Nu 25% korting op het M-Line Cool Motion matras. Ga ook voor goud en kom naar de slaapspecialist bij jou in de buurt of kijk op mline.nl. Radio Veronica met het nieuws. Het is 8 uur. Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Energieleverancier Vattenfall lijkt zich geen raad te weten met de stijgende gasprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het stopte eerder met het aanbieden van vaste contracten, maar heeft dat intussen weer teruggedraaid. Essent heeft nog niets veranderd, maar weet niet hoe lang dat nog kan. Activisten hebben urenlang op het dak van de universiteit in Eindhoven gezeten. Ze protesteerden tegen de banden met Israëlische universiteiten. Ze hadden zich vastgeketend en hingen spandoeken op. De politie heeft hier nu een einde aan gemaakt. De universiteit zegt dat protesten welkom zijn zolang het veilig blijft. In de Spaanse stad Santander is een dodelijk ongeluk gebeurd. Een houten brug op een strand stortte in en daarbij kwamen vier mensen om het leven. Er worden ook nog mensen vermist. Over de oorzaak van het ongeluk is niks bekend. De burgemeester van Santander zegt dat ze meeleeft met de families van de doden. In Italië is een beruchte maffiabaas overleden in de gevangenis. Hij was 87. Hij zat vast voor bloedige aanslagen op rechters in de jaren 80... waarbij meerdere mensen om het leven kwamen. Hij zat tijdens zijn straf helemaal in zijn eentje in de cel... zodat hij niemand meer opdrachten kon geven. Het Veronica Weer van Weer Online... Er is een heldere periode en het wordt snel kouder. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 0 en 5 graden. Morgen is het een tijd bewolkt en daarna zonniger. Het wordt 8 tot 17 graden. Dankjewel, Daphne. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister op dit moment. Geen files? Wel, Flitsers, 9 stuks. Ik geef ze hier snel. De A2, De Bos utrecht bij 100,4. De A2, Echt Maastricht bij 251,8. De A2, en Bos bij 94,2. A7, de Herenveen bij 155,3. De A12, Gouda. Bij Zoetermeer bij 20,8. Zoetermeer, Gouden, ook op de A12 bij 19,5. En de A27, Hilversum Almere, 107,6. En de laatste op de A37. De Duitse grens richting Hogeveen, daar staan ze bij 39,5. Zie je er ook een? Meld hem via de app van Blitzmeister. Zometeen bij Radio Veronica, de Keizer Chiefs. Ruby komt eraan en Bruce Hornsby en The Range.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 nu bij Spar, de kickstart van jouw dag. 6 CO-pads, twee zakken voor maar 10,99 euro. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. M-Line. De ultieme slaapervaring als basis voor jouw topprestaties. Get ready for greatness. M-Line.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 Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenval tijdprijs. Ontdek meer op vattenval.nl/radio. Tijd voor lounge in stijl met Carwei. Nu 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Carwei, maak het mooier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 radio aan. En je weet het meteen, ach, dat zijn mijn vrienden van Radio Veronica. The Way It Is, Bruce Hornsby and The Range En The Kiter Chiefs, draaide ik ook nog in uh, Ruby, waarbij ik dan toch altijd benieuwd ben, voor wie zou dat nou geschreven zijn? Uh, wat vond uh, Ruby daarvan? Nou, Ruby, dat is wel een goed verhaal, uh, is niet wie je denkt dat ze is. Sterker nog, is niet wat je denkt dat ze is. Want uh, Ricky Wilson uh, zat dit liedje te schrijven. En uh, toen kwam... Uh, de hond binnen. Dat is echt waar. En de hond heette Ruby. En hij had op dat moment even iets nodig. En dat paste daar wel lekker in. En dus ging het liedje eigenlijk ja, indirect over zijn hond Waar gebeurt? True story. Hé, hey, waar is Niek? Hoor je denken, ja, Niek is ziek. Ik krijg ook aardig wat berichtjes via de app van Radio Veronica. Het is wel snel. Het ligt echt helemaal af. Vannacht ziek geworden. Uh, en dus brengt hij de avond door op de bank. Lekker thuis, wetenschapvriend, als je luistert. Maar ik hoop voor je dat je lekker ligt te slapen. En ik hoop voor je dat je volgende week weer helemaal opgeknapt bent. Want dan zijn we met Radio Veronica in Utrecht. Heel op Utrecht Centraal had je dat gehoord. Om daar samen met War Child aandacht te vragen... voor de 520 miljoen kinderen die wereldwijd opgroeien in oorlog. En dus maken we daar samen met jou de Stop 520. Met nummers die jij dan mee aandraagt voor deze kinderen. En dat kun je doen via radioveronica.nl. En dat doen heel veel mensen en dat vind ik heel fijn. En Janneke deed dat ook al. Luister even. Hey Jaap, ik zou heel erg graag Whitney Houston... met I Wanna Dance With Somebody willen horen. Ik vind dat zo'n powerful nummer. Het geeft me zoveel positiviteit. Volgens mij hoort deze echt thuis in de Stop 520. Yeah. Dankjewel, fijne avond. Dankjewel Janneke want to dance with somebody who loves me. En Welke plaat zou jij willen aandragen voor onze Stop 520? Om dus aandacht te vragen voor die 520 miljoen kinderen die opgroeien in oorlog. Alle informatie vind je op radioveronica.nl. Daar kun je ook je plaat uitzoeken, je plaat aandragen, kun je bladeren in onze grote platenkast. En het loont de moeite ook voor jou om dat te doen, want je maakt ook nog eens kans op een speciale niet ver van je bed show, zo hebben we ze genoemd, van Chef Special of Whalen. Met maar heel weinig mensen erbij. Misschien wel jij, ja, dus check even alle info op radioveronica.nl. Jaap Bringen. to, uh,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 Band heeft, als je hem zou vernoemen naar je woonplaats Dan zou mijn band namelijk Zwolle heten En dat vind ik toch beduidend minder sexy dan Boston Zeker als je het ook nog zo lekker uitspreekt More than a feeling hoorde je bij Radio Veronica Over één minuut hoor je hier no doubt Smint En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van Er is iets Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee je moet je zelf nog ten huwelijk vragen Maar dan zie je het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 Precies, half negen, Radio Veronica weer van weer online. Het wordt snel kouder vanavond. Komende nacht wordt het tussen de 0 en 5 graden. En het kan ook mistig zijn. Even uitkijken als je de weg nog op gaat. Morgen eerst nog wolken, daarna zonniger. En dan wordt het weer lekker hoor. 8 tot 17 graden. Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu, Jaap Briennen Met de beste muziek aller tijden. Dit is weer I'm feeling Girls. Dit waren een soort van anti-spice girls eigenlijk. Hè? Althans, zo was het bedacht. Een wat rauwere versie van de Spice Girls moest het worden. En dit was hun grote doorbraak van de sugar Hole in the head. En als ik nou goed luisterde, de eerste zin van dat liedje had je opgelet. Moet je even goed luisteren wat ze nou zingen. Dus Dus in zeven uur tijd, elf koffie. Dat is niet goed voor je, toch? Dan uh, ga je druk je dag door, denk ik. Het is de dinsdagavond van Radio Veronica. Zonder Nick, zonder Gijs, maar wel met de beste muziek aller tijden. Van The Cure.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 And the most of music all the time: The Cure, Why Can I Be You, Raccoon, No Mercy, and. You ain't seen nothing yet, Backman Turner, Overdrive. Een plaat waarvan je kunt afvragen of ze die nu nog steeds zo zouden maken. Ja, iemand die uh, stottert nadoen. Dat is toch eigenlijk wat er gebeurde. En dat is ook echt zo, hè? want het is eigenlijk bedoeld als schijntje Dat gestotterde broer van de zanger namelijk, die stotterde echt. En uh, ja, die deed hij dus na. Maar ja, het sloeg wel aan. DJ's gingen het draaien en het werd een hit. En zo gaan de dingen dan soms. Backman Turner, Overdrive, uh, Rob draaide gisteren trouwens... en de Bonanza nog, de, de opvolger van deze totaal... Ander nummer. Beetje jazzy, maar dat heb je vast ook wel eens gehoord. Dit. Out for I mean you Zo lekker. Grappig, hè? Dat is ook datzelfde Backman Turner Overdrive van UNC. na na na Nothing Yet bij Radio Veronica. Waar trouwens meer mensen pittig veel koffie drinken, zie ik in de app van Radio Veronica. Henry heeft net zijn achtste kop koffie van vandaag opgeschreven. Wel de laatste, dat lijkt me inderdaad wel slim. Lekker na te eten iedere dag, ach ja. Je bent in goed gezelschap. Ik denk dat Leila K ook een stuk of elf espressotjes op had, schat ik, toen ze dit opnam. Leila K, Amina, take it easy. There. Kleerke met zijn overhempje, zijn spensertje. Maar ja, die man die bleek alles te kunnen. Hij kon onwijs goed drummen. Hij kon ook nog zingen en hij kon ook nog acteren. Want dat deed hij de beprijden van Two Hearts. Phil Collins speelde toen in Buster. En best nog verdienstelijk ook was goede Film ook nog. Of een leuke film, moet ik eigenlijk zeggen. Overigens, uh, baas boven baas qua koffie. Uh, Martijn schrijft net, ik wil niet veel zeggen. Maar acht koppen koffie, dat is bij mij ontbijt. Goedenavond, Radio Veronica. Zometeen uh, krijg je van me, even spieken. Uh, Hard, all I want to do is make love to you. Komt eraan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Postcode Loterij Miljoenenjacht. Veronica. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen.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 ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod. zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar awb.nl/slash autoverkopen. ANWB en gaan. Ook full hybrid en full van? De nieuwe Toyota IGO Cross. Nu verkrijgbaar vanaf 23.750 euro. Check het op toyota.nl. De koffie, jongens. Composteerbare cups. Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? De... Proef zelf maar. Hup, ga naar de koffiejongens.nl. Hé, hey. de koffiejongens! Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese-moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it beste product van het jaar. En dat proef je. Woonzinnig voordeel bij Leenbakker Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus.